Zes uur. Het NOS-journaal. Gert Kluk. VVD-congres aan vooravond Eerste Kamerverkiezingen. Vierde doden gevonden bij onderzoek naar de schietpartij in Zwijndrecht. En makelaars zetten huizen te koop op internetveiling. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe. Morgenochtend neemt de kans op buien snel toe. En plaatselijk kan het flink regenen en onweren. Later vanuit het westen weer opklaringen. En vanaf maandag opnieuw veel zon en droog. De spanning neemt toe. Halen VVD, CDA en gedoogpartner PVV maandag bij de verkiezingen voor de Eerste Kamer een meerderheid. Als dat niet lukt is, premier Rutte, net als in de Tweede Kamer, ook in de Eerste Kamer afhankelijk van de steun van andere partijen zoals de Kleine Christelijke Partij de SGP. Peter Blok in gesprek met VVD leider Rutte. VVD leider Mark Rutte, zit u in de piepzak? Nee. Gaat u meerderheid halen? Ik ga geen voorspellingen doen. 36 37 of 38? Nee, geen voorspellingen. Ja, misschien bent u straks wel afhankelijk van een vierde partij. Ja, maar in de Tweede Kamer zijn we op heel veel onderwerpen nu al afhankelijk van heel veel vierde partijen. Dus maakt u eigenlijk niet uit. Ik zou graag een meerderheid hebben maandag, uh, maar we wachten het rustig af. Maakt het, het regeren niet uh, nog moeilijker dan wel onmogelijk? Het maakt het tenminste interessanter. Uh, maar goed, dat is geen doel op zichzelf. Het gaat om de effectiviteit, en dat zou voor de effectiviteit natuurlijk het beste zijn. Als we met z'n drieën een meerderheid hebben, dat is zonder meer waar. Daar loop ik niet voor weg. Uh, maar ik weet het niet, en ja, daarover speculeren heeft zo weinig zin. Maar veel mensen denken van, waarom wil Rutte zo graag met die SGP gaan samenwerken? U verschilt als dag en nacht. Ja, maar waarom, waarom zou we werken toch niet alleen met de SGP samen? We hebben bij Kondus samengewerkt met uh, ChristenUnie, GroenLinks en D66. Uh, als het om Griekenland gaat, is er ook steun vanuit grote partijen als uh, de Partij van de Arbeid. Uh, het passend onderwijs hebben wij een motie van de Partij van de Arbeid en SGP... van Van der Stai en Cohen, hebben we uitgevoerd door de bezuinigingen één jaar uit te stellen. Ja, dat zijn allemaal voorbeelden dat dit kabinet ja, zoekt naar meerderheden met veel oppositiepartijen. Maar u houdt nadrukkelijk rekening met de gevoeligheden bij de SGP. Ja, laat ik het omdraaien. Als je kijkt naar alle oppositiepartijen... is de SGP natuurlijk een partij... die op terreinen als veiligheid en immigratie... en de financieel en sociaal-economische agenda... veel overeenstemming heeft. Dus dan is het natuurlijk zo dat je ook in de Tweede Kamer vaak merkt... dat daarmee... Uh, tot samenwerking wordt uh, gekomen. En hoe dat dadelijk in de Eerste Kamer gaat... dat weten we maandag uh, na half vijf, Spindas. Ja, Gaat u nog bellen dit weekend met Zeeuwse Statenleden? Ja, dat, het, het rare stelsel wat we hebben... noopt mij daar niks over te zeggen. Uh, ik heb het niet bedacht, dat kiesysteem. Het is natuurlijk uh, bizar. Uh, maar daar hoort bij dat achter de schermen er veel contact is. Maar hoe dat precies gaat en wie dat doet en met wie... daar kan ik dan niks over zeggen. Maar moeten VVD'ers op SGP'ers stemmen? Nogmaals, over die hele tactiek... Op ook... PVV'ers? Ik, ik zwijg er volledig over, want weet u, en dat is niet omdat ik niet open naar u wil zijn... maar er is wel eenmaal dat rare systeem. Binnen dat systeem moeten wij proberen op een legale manier tot een meerderheid uh, te komen. En daar hoort gewoon bij dat er ook achter de schermen overleg is. Alles is geoorloofd. Beetje ronselen. Nou, uh, <laughs> oh, oh dat zijn gewoon allemaal statenleden die zich niet zomaar laten ronselen. Nee, je moet je gewoon uh, proberen ja, op een zo goed mogelijke manier... Op een, en op een nette manier en uiteraard legale manier tot een meerderheid te komen. Maar dan is veel veroorloofd. Alles moet binnen de grenzen zijn van het behoorlijke, het betamelijke en de wet. Wat geeft u terug? Dat ik zal handelen binnen de wet en binnen het behoorlijke en het betamelijke. VVD-redder en premier Mark Rutte in gesprek met Peter Blok. Bij het onderzoek naar de schietpartij in Zwijndrecht... eerder deze week is een vierde doden gevonden. Ook is een man opgepakt, een helmonder van 25. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de schietpartij... waarbij twee vrouwen en hun moeder om het leven kwamen... De arrestatie was gisteravond bij een inval in een woning in Den Bosch. Op hetzelfde moment viel de politie in huis in Helmond binnen... waar een lijk werd gevonden. Wie het is, is nog niet bekend. Wel is volgens de politie duidelijk dat het slachtoffer om het leven is gebracht. De politie onderzoekt wat het verband is... tussen het lijk in Helmond en de schietpartij in Zwijnrecht. In Haiti is de cholera-epidemie. Na zeven maanden nog altijd niet onder controle. Dagelijks sterven vier mensen aan de gevolgen van de ziekte. Het totaal aantal doden is gestegen tot boven de 5200... zegt het ministerie van Volksgezondheid in Port-au-Prince. De bacterie waart sinds oktober in meer dan 100 jaar door Haiti. Zeker 300.000 mensen zijn ziek geworden. Elke dag komen meer dan 500 patiënten bij. Ze hebben vooral last van ernstige diarree en uitdroging... die wordt veroorzaakt door de cholera-bacterie. Dit is het NOS-journaal met Gert Kluk. In Ivoorkust is een half jaar na de verkiezingen de beedigingsceremonie voor president Wattera gehouden. Correspondent Paulien Baks. Paulien, was het een groot evenement, eindelijk die beediging van Wattera? Ja, het was een enorm evenement. De grote zaal waar het plaatsvond in de hoofdstad Jamersuko... zat helemaal vol met heel veel Afrikaanse staatshoofden... onder andere die van Cameroon, Nigeria... Senegal, uh, Togo, um, nou, noem het maar op, maar iedereen in de, re in de regio was erbij. En ook uh, president Sarkozy van Frankrijk en Ban Ki-moon van de Verenigde Naties. En, een, een grote ceremonie in het openbaar. Uh, wat zou erachter zitten, denk je? Nou, het is belangrijk om te laten zien dat uh, Ivoorkust uh, de crisis achter de rug heeft. Dus het uh, is eigenlijk een, een symbolische ceremonie geweest. Uh, er is een bladzijde uh, omgeslagen en een nieuw hoofdstuk begint. Dat was vol de bedoelijke. En het is ook, ook belangrijk voor mensen hier om zo'n feestelijke inauguratie te zien. Uh, zodat zij ook het gevoel hebben dat... Uh, in focus die u eindelijk weer aan de slag kan en de economie weer kan gaan herstellen. Er is een verbitterde bloedige strijd gevoerd hè, tussen uh, wat er aan de ene kant en de, de toen nog zittende president Bakbo aan de andere kant, wat er heeft gewonnen. Bakbo werd opgepakt. Hoe is het eigenlijk met hem? Ja, Bakbo die zit uh, gevangen, of uh, hier zeggen ze eigenlijk liever onder huisarrest. dat klinkt wat aardiger. Hij zit helemaal in het noorden van het land in een heel klein stadje dat Corregor heet. Dat is vlakbij uh, de grens met Burkina Faso. Uh, er is een onderzoek naar hem ingesteld. Het is nog niet zo goed duidelijk wat de beschuldigingen zijn, uh, uh, wat de misdaden zijn in ieder geval waarvan hij beschuldigd wordt. Dat moet allemaal nog bekend worden gemaakt. En het onderzoek is dus ingang gezet uh, en zijn vrouw uh, wordt ook nog gehoord door een onderzoeksrechter. Ja, zolang er nog geen duidelijkheid is over Bakbo, denk ik... zullen zijn medestanders niet graag die nieuwe bladzijde mede omslaan... samen met Wattera, denk ik. Nou, veel mensen die op Bakbo hebben gestemd... die zijn nu wel blij dat die crisis voorbij is. En er zijn natuurlijk ook mensen die op Bakbo hebben gestemd... en nu bang zijn dat ze met hun, met hun nek worden aangekeken... door de Wattera-aanhangers. Dus die houden zich voorlopig schuil. Die laten zich niet zien. En die staan er natuurlijk zeker niet te applaudisseren langs de zijlijn. Parimax, dankjewel. De woningmarkt zit nog altijd in het slop. De gemiddelde prijs voor een huis daalt, maar de kopers blijven weg. Makelaars worden daarom creatiever met het aan de man brengen van huizen. Bijvoorbeeld in Friesland volgende week... worden op één dag 75 huizen de koop aangeboden op een internetveiling... van makelaar Kamminga. verslaggever Peter van de Meerschout. Houten vloer, woonkamer, keuken eh, bijna in de woonkamer. Het is niet een heel groot huis, Nederland de Vries. Het is een knushuis... Ja. En alles is aanwezig. En, uh, ja, twee slaapkamers en een bijkeuken. Prijs? De vraagprijs is 97,5. En de vanafprijs om te bieden op deze veiling is 77,5. Dus... Even naar de makelaar. 20.000 euro lager de vanafprijs dan de vraagprijs. Om toch maar die veiling los te krijgen om toch inderdaad de reacties uh, op de woningen los te krijgen. Je ziet dat mensen uh, ja, heel moeizaam uh, op gang komen, met name de starters. En nu met de vanafprijzen zie je dat je gewoon meer, uh, meer reacties krijgt. Hoe lang hebt u het al te koop? Hij staat uh, al 2,5 jaar uh, leeg en te koop. En uh, ja, het wordt wel een keer tijd om dan uh, dat boel af te sluiten... Ja. en uh, iemand anders een nieuwe toekomst uh, hier te laten hebben. Klinkt bijna wanhopig, hè, dan een veiling? Ik vind het niet wanhopig, klinken. Ik wil graag uh, verder. Vandaag een kijkdag. Wanneer is de veiling? En hoe gaat dat dan? De, vandaag uh, inderdaad de tweede kijkdag. Uh, de veiling loopt dus al uh, de hele maand mei. Mensen kunnen op dit moment schriftelijk een bieding uh, uitbrengen. Dat bord moet voor uh, maandag vier uur bij ons binnen zijn of bij de notaris. Uh, dinsdagavond 24 mei om 7 uur begint, uh, beginnen de biedingsrondes. Op internet, dus dan moeten mensen hebben dan een uur de tijd om een bod te doen? Mensen hebben een uur de tijd om inderdaad de veiling te volgen... en een uur de tijd om een bod te doen. En om acht uur sluit de veiling en de hoogste bieder die, die wordt benaderd... en wordt met voldoende bod wordt de woning gegund. Een bijzonder contact vanaf de aarde voor de bemanning van het internationale ruimtestation ISS. De paus sprak vandaag vanuit het Vaticaan via een satellietverbinding met de twaalf astronauten die op dit moment in het ISS verblijven. In het gesprek van twintig minuten loofde de paus de toewijding en moed van de ruimtevaarders. Dear astronauts, I'm very happy to have this extraordinary opportunity to converse with you during your mission. This conversation gives me the chance to express my own admiration and appreciation to you and to us also collaborate in making your mission possible. Ook sprak Benedikt dictus lovend over de bemanning van het ruimteveer Endeavour die space shuttle kwam deze week aan bij het ISS. Sport. De 14e etappe in de ronde van Italië is gewonnen door Igor Anton. De roze leiderstrui bleef op de schouders van Alberto Contador. Sebastian Timmerman over de rit die vooral werd gedomineerd door veranderingen in het parcours. Een wijziging van het parcours vooraf. Gisteravond werd de Monte Crostis al uit de Giro gehaald... door de organisatie vanwege de te gevaarlijke afdaling. En vandaag werd de Monte tualis eruit gehaald, tijdens de etappe. De Tualis is een deel van de Crostis waarover men wel heen zou rijden... maar omdat er boze wielenfans op de weg stonden... uit woede dat de Crostis uit het parcours was gehaald... besloot men op het laatste moment ook die Tualis te schrappen. Het parcours werd daardoor maar liefst 20 kilometer korter... Peloton was op dat moment in de jacht op drie koplopers. Twee Italianen, Brambilla en Rabottini. En de Nederlander, Bram Tankink. Zij worden uiteindelijk op vijf kilometer van het einde. Al tijdens de laatste beklimming van de Montesson-Colan gegrepen. Igor Anton rijdt dan alleen aan de leiding. Dat is een Spanjaard, de nummer zeven in het klassement. Rijdt voor Euskaltel-Euskadi. En hij wint vandaag ook de etappe. Daarachter het duel om de tweede plaats tussen Nibali en Scarponi. De leider. Alberto Contador zit bij hen en Nibali wint uiteindelijk dat duel van Scarponi... maar moet ook Contador aan het einde laten gaan. Contador wordt dus tweede, finisht op een halve minuut van Igor Anton... en komt binnen onder boegeroep. De Italianen zijn niet blij met Alberto Contador. Vincenzo Nibali, die Italiaan, wordt derde en heel goed gereden ook door Steven Kruiswijk. De Nederlander eindigt op de twaalfde plaats in de rit... en staat nu veertiende in het algemeen klassement. Gregory dok heeft tijdens atletiekwedstrijden in Horen de limiet gelopen voor de wereldkampioenschappen in Deku. Hij zegt op de 110 meter horde in 13,44 seconden, drie tienden onder de limiet. Als Sedok in Zuid-Korea aan de start komt, is nog maar de vraag... gisteren werd bekend dat de hordeloper drie keer in de fout is gegaan bij het opgeven van zijn verblijfplaats. De zogenaamde whereabouts. Door deze administratieve missers riskeert hij een maximale schorsing van twee jaar... Begin juni komt zijn zaak voor bij de tuchtcommissie van het instituut Sportrechtspraak. En Voppe de Haan is er niet in geslaagd om in zijn laatste wedstrijd... als trainer zijn eerste landstitel te pakken. De Vries bleef met Ajax Cape Town steken op een gelijkspel tegen Maritzburg United. Orlando Pirates liet zich kronen tot kampioen van Zuid-Afrika... door een zegen op Golden Arrows. Maar er was wel Nederlands succes, want Ruud Krol is de trainer van de nieuwe kampioen. Beide ploegen eindigden in de competitie op 60 punten... Maar de Pirates hadden een beter doelsaldo. En dan heb ik nog één sportbericht. Dat gaat over Robin Hazen. Even kijken. Ja, het is nog niet zeker of Robin Hazen aan de start komt... bij de Open Franse Kampioenschap op Roland Garros. De Nederlandse tennisser ging tijdens het toernooi van Nice door zijn enkel... en liet deze vervolgens in het ziekenhuis onderzoeken. Een echo toonde aan dat er geen schade was... en ook een training vandaag leverde geen problemen op. Desondanks wil Hazel pas morgen een besluit nemen over zijn deelname. Het Grand Slam-toernooi in Parijs begint morgen. De Nederlanders komen maandag of dinsdag in actie. En dat was dus echt de sportverkeer. Ja. Bijna de bij René Passet. We vielen op de ring van Amsterdam op de A10 Noord... tussen Zeeburg en de afrit Vodendam 4 kilometer. Het heeft te maken met een ongeluk. Er is dan nog maar één rijstrook open... Omrijden kan eventueel via de A10 Zuid en dan via de Koentenol. Op de A28 Utrecht-Amersfoort en file vanwege een spoedreparatie aan de vangrail. Dat is bij de afritent Dolder. Er staat 5 kilometer file. De rechterrijfstok is voorlopig dicht. Omrijden kan eenvoudig via Hilversum over de A27 en de A1. De hoofdpunten van deze uitzending. Premier Rutte maakt zich geen zorgen over de uitslag komende maandag van de Eerste Kamerverkiezingen. Bij het onderzoek naar de schietpartij in Zwijndrecht... is een helmond een vierde doden gevonden... en president Wattera is zes maanden na zijn verkiezingsnogwinning... officieel in die voorkust beëdigd. Dat was het uitgebreide en Nu de NTR met Pavlov. Steeds meer zorgverzekeraars vergoeden een deel van uw ooglezerbehandeling bij Vision Clinics. Dat doen ze niet zomaar. Want met ooglezeren gaat een wereld voor u open...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 Inspireer de wereld. Neem een goed doel op in uw testament. Ga voor meer informatie naar nalaten.nl. Vanavond in rondom 10. Jongeren en gamen. Ze zitten urenlang achter de computer. Is het onschuldig tijdverdrijf of een oncontroleerbare verslaving? Hebben ouders nog grip op hun gamende kinderen en hoe hard moeten ze ingrijpen? Vanavond live in Rondom 10 een discussie bij de NCRV op Nederland 2. Bij gazellen zeggen we altijd: ga lekker fietsen. Maar als je de langste fietsbrug van Nederland opfietst, dan is dat niet per se heel lekker. Daarom staan we op 22 mei met onze elektrische fietsen bij de Neskio-brug in Amsterdam. Ligt de Neskio-brug die dag op uw route, maak dan een spontane proefrit en fiets fluitend naar de overkant.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 Goedenavond en welkom bij Pavlov, het programma over menselijk gedrag. Over u en ons dus. Aan tafel, vier gasten. Manon Sikkel heeft een week lang haar leven laten bepalen... als was dat een spel met een dobbelsteen. Ze zocht de toeval op en werd daar heel gelukkig van. Dat schrijft ze in Psychologie Magazine. Marieke Boomsma wilde dood. Ze vond het leven ondraaglijk. Twee keer deed ze een poging om er een einde aan te maken... En nu is ze blij dat die pogingen mislukt zijn. En Jan Swinkels is psychiater en schreef over zelfmoordpogingen. En aan tafel ook misdaadjournalist Harry Lensink. Hij is onze maandgast en zal een actualiteit vergelijken met een misdaad. En zoals altijd hebben we ook muziek. Even na half zeven hoort u Theo Siebe... van wie donderdag een nieuwe plaat uitgekomen is. Until Grass. In een nauwe samenwerking met de Technische Universiteit Delft... en de Universiteit van Amsterdam... doen de VPRO en de NTR een wetenschappelijk onderzoek... naar de sociale vaardigheid van Nederland. En iedereen kan eraan deelnemen. Kijk maar even op internet. Het grootnationaalonderzoek.nl. Als je daaraan meedoet, dan ontdek je dat je er iets over jezelf kan leren. Het is dus echt geen eenrichtingsverkeer. Je kan er iets over jezelf leren, want er zit een persoonlijke test aan vast. Wij gaan jullie gasten allemaal één zo'n <lacht> vraag uit die test voorleggen. Uh, ik ik begin met jou, Manon. Fijn. Voor ik een beslissing neem, dat is een, dat is een, een kwestie hè, in die test. <lacht> ja, ja. Uh, voor ik een beslissing neem, probeer ik altijd goed alle kanten van een probleem in beschouwing te nemen. Het antwoord is nee. Dat doe je ik, niet? Nee, nooit. Nee, Ik doe altijd maar wat. Je bent impulsief. Ja, nou, niet impulsief. Het maakt volgens mij helemaal niet uit... Uh, meestal maakt het niet uit wat je kiest. Als je maar iets kiest. En volgens mij kunnen de meeste mensen helemaal niet kiezen. Dus als ik een beslissing nee, moet nemen... De... Dan, dan kies ik gewoon maar iets wat me zo op het eerste oog het okay. beste lijkt. En waarom wil je er niet over nadenken? Omdat je denkt, het helpt me toch niet verder. Nee, omdat, het, omdat ik weet als psycholoog... dat er zoiets is als cognitieve dissonantietheorie. Dat de keuze die je maakt zie je achteraf als de beste keuze. Dus in principe maakt het niet uit wat je, van, wat je dan kiest. Achteraf verdedig je dat ja, altijd? Ja, dat is een heel bekend psychologisch mechanisme. En uh, dat, dat maakt het leven heel makkelijk... als je snel beslissingen neemt en snel kiest. Kijk, die de eerste les is binnen. Zo, nou, we hebben er voor jou ook eentje, Harry. Harry Lensink. Um, ik zou mezelf als een zacht iemand beschrijven. Nee. Waarom niet? Nou, omdat ik daar toch een negatieve associatie bij krijgen. Echt? Ja. Ja, ja dat is misschien soft. Ik, ik, ik wil niet zeggen dat ik hard ben, maar zacht. Uh, nee. J jij, ben, jij zit er tussenin. Ja. Nou ja. Ja. <laughs> nou, dat is ook wel beetje... sta je onder? Een, een zacht iemand? Nou, iemand die uh, over zich heen laat lopen. Iemand die uh, uh, voor anderen uit de, uit de weg gaat. Mm. Uh, problemen uh, niet aandurft, aankan. Oh, nee. Nou, ik dacht meer iemand die heeft. Die kan ze goed inleven. En de ander, die heeft empathie. empathisch. empathisch. Okay. Ik dacht ook echt aan het empathie. Ja, dan ben ik wel heel soft. <lacht> <Okay>. Jan Swinkels, <lacht> psychiater. Daar komt hij. Soms heb ik helemaal geen medelijden met mensen die problemen hebben. Klopt, ja. Ja? Ja. Maar je bent psychiater, je hebt patiënten. Ja. En die komen meestal niet omdat ze een zere teen hebben... maar omdat ze echt iets... Oh... Er liggen knikt. mij allerlei problemen voor waar je wel eens bij jezelf denkt van... had u er zelf daar niet eens een oplossing voor kunnen bedenken? Zeg je dat ook? Uh, ja, tegenwoordig wel. Ja. Want ik denk dat heel veel mensen in deze samenleving voor elk probleem een professionele hulpverlening gaan zoeken. En ik denk dat mensen een belangrijke taak in het leven hebben door voor zichzelf te zorgen. Hm. En dat is goed omdat ze gewoon, uh, dat, ja, ze dat te horen het, krijgen? Ja, he? als het om... om vorige week een, een klant die inderdaad ja, toch problemen had en was het uiteindelijk ook wel met me eens dat je zegt mm. ja daar moet de professionele hulpverlening heeft daar helemaal geen mm. wat moet ik daarmee en wat was dat dan voor iets nou, dat heeft te maken met een uh, keuze in je leven. Hè? Wil je bijvoorbeeld een relatie aangaan en kinderen krijgen ja. en dergelijke? Wat ligt hij op mij voor. Nou, dat is de vraag, kan hij dat, kan hij dat niet? En, uh, ontzettend. Ik kreeg allerlei berichten dat hij het niet zou kunnen. Maar een hele empathische man die meteen relaties met mij... en met een collega die erbij zat aanging. Een aardige man. dacht, ja, wat is eigenlijk hier het probleem? Proberen het is. Wilde... Oh, het is proberen, <laughs> ja. ja. Misschien wilde hij dat jij de keuze voor hem maakte. Nou ja, dat zat, daar zat wel wat in. En dat was wel een probleem. Maar dat is wel op zich wel heel interessant. Omdat die uh, man uh, een, een, een, een hechtingsprobleem had, zou je kunnen zeggen. Omdat hij heel vroeg door zijn uh, moeder verlaten is geweest. Want in die zin, die moeder had een depressie gehad. Aha. En uh, dan, dan zie je soms dat kinderen in een volwassen leeftijd... het moeilijk vinden om te binden zomaar. Ja, ja, maar ja. aan de andere kant, ja... Het leven kan verkeren. Ik bedoel, doe eens wat. Uh, leef eens en kijk wat er gebeurt. Goed, nou, uh, alweer een les. <lacht> ja. Marike Boomsma, um, voor jou hebben we er ook eentje. Ik ben snel geraakt door wat er om me heen gebeurt. Dat klopt wel, ja. Ja? ja. En wat voor dingen trek je dan aan? Um, nou, ik ben wel een heel gevoelig iemand, dus uh, alles wat ik om me heen zie, dat komt wel uh, op een of andere manier wat binnen. Ik leer daar wel steeds meer me voor af te sluiten, maar. Ik ben daar heel gevoelig in, ja. Maar noem eens wat? Um, nou, het verdriet van een ander kan me heel erg raken. Maar ook de blijdschap van een ander kan me wel raken. Dus het komt allemaal wel, wel binnen. Ja. Goed. Uh, Luisteraars, uh, ga zelf ook even die test doen. Uh, allemaal prachtige vragen. GrootNationaalOnderzoek.nl uh, De resultaten van dat enorme grote onderzoek worden in oktober bekendgemaakt. U luistert naar Radio 1. Tot 7 uur, Pavlov. Een groot deel van ons dagelijks leven verloopt bijna routineus. Manon Sikkel zocht een week lang juist de toeval op... en schreef daarover in het Psychologie Magazine van juni... dat nu al in de winkel ligt. Ik snap er niks van, dat is pas mij. Maar zo werkt de marketing <lacht> nog eenmaal. Eh, Manon... Had je last van ondraaglijke saaiheid van het bestaan? Ja, ja, heel erg saai was het. En nu is het helemaal niet meer saai. Um... Even, ben je serieus? Was het echt saai voor je? Um, op het moment dat uh, psychologie... Nee, het was helemaal niet saai. Maar ik zeg maar wat. Maar op het moment ja. dat psychologie magazine... Ik ja, ben je sorry. Geen gasten uit om zomaar wat te zeggen. <laughs> ik, ik ga mijn leven beter. Okay. Let, let op. Uh, nee, op het moment dat psychologie magazine vroeg aan mij of ik dat wilde doen... Uh, had ik nog niet me gerealiseerd dat het echt zo leuk was... om de routine uh, op te geven. Mm -hmm. uh, dus terugkijkend leek alles voor dit experiment opeens heel erg saai... omdat het daarna zo leuk werd. En uh, de aanleiding was dus gewoon dat je gevraagd werd... Uh, nee, de, de aanleiding is dat ik uh, tot voor kort redacteur was bij Psychologie Magazine. En dat wij allemaal uh, uh, ideeën bedenken om, okay. om in het blad te zetten. Ja. En het is naar aanleiding van een boek uh, van Richard Wiseman, een Engelse psycholoog. Die hier een, uh, een boek over heeft geschreven. En wij vonden het leuk om dat boek als basis te gebruiken voor dit experiment. Okay. Over die Wiseman komen we straks nog even te spreken. Maar hoe heb je het aangepakt? Uh, nou, ik ben op maandagmiddag om vijf uur begonnen. Dat leek me wel een goede tijd. Want dat is eigenlijk het moment van de week... dat ik normaal heel erg op routine begin te draaien. Dat ik naar huis ga en ga boodschappen doen koken. Mijn kinderen wat te eten gaan geven. En toen heb ik de trein gepakt. Ik ben naar het station gegaan en de eerste trein gepakt. Uh, en die, ik dacht, nou, ik ga het eerste bron, eerste trein... blijf ik tot het eindpunt zitten en dan zie ik wel wat er gebeurt. Uh, dat, was al, dat was al heel erg leuk. Want Eindbestemming? De eindbestemming, ja, ik had gehoopt op Maastricht, maar het werd uit geest. Dat Parijs was ook leuk geweest. Parijs was ook, ja, dat was ook heel leuk geweest. Dus maar nou, ik zie nou... dat je een zoontje hebt, die heb je meegenomen. Had dat gekund? Had je naar Parijs kunnen gaan? Eh, zeker, want toen ik begon heb ik uh, mijn vriend even ge smsd en gezegd... ik kom niet thuis vanavond. <lacht> uh, dat is ook toeval natuurlijk. <lacht> en in de trein heb ik uh, getwitterd. Ik heb, ik heb een aantal een paar honderd volgers en ik uh, zei... wie wil er morgen met mij lunchen? En toen kreeg ik gelijk een bericht terug van een vrouw... die zei, ja, morgen om twaalf uur in de rederij. En ik zei, nou, dat is goed. Waar toen, is dat? Ja, dat vroeg ik haar ook. En toen zei ze, dat is in Leuven, in België. Dus ik zei, nou, leuk, dan kom ik morgen naar Leuven. Dus toen had ik gelijk mijn tweede dag ook al uh, ingevuld. En ben je snaast en uitgeest gebleven? Uh, nee, ik ben. Maar uh, wat ik, heb je daar gedaan? dat is in Noord-Holland. Ja, ja, boven het, Alkmaar nog. Ja, toch? Het is, ik hoop niet dat er heel veel mensen in geest luisteren. Ja, maar heel het een heel, ja, heel aardige mensen. Maar <laughs> het is ook een tikje zaai daar. Dus ik wist niet goed wat ik daar moest doen. Maar toen bedacht ik me opeens dat ik vrienden heb die wonen in Heilo. Dat is daar vlakbij. Ja. En daar ben ik naartoe gegaan. En daar stond ik op maandagavond om zes uur op de stoep die waren echt razend blij om mij te zien. Want ze krijgen daar in Heiloo... Um, <laughs> ik hoop niet dat er <laughs> luisteraars in Heiloo zijn. Maar ze krijgen daar heel weinig bezoek. En, uh, dus dat was ook heel leuk. En ik ben wel teruggegaan naar Amsterdam. En um, nou ja... Uh, okay. niet en de volgende dag naar Leuven. Ja, ja. En, en hoe ging het verder? Wat kwam er nog meer uh, allemaal tegen? Uh, nou ja, naar Leuven gaan was echt geweldig om te lunchen met iemand die je helemaal niet kent. Een wildvreemde vrouw. En dan vervolgens tegen haar zeggen: bestel maar wat voor me. En zij raakte ook een, Ik zei: ja, Ik ben vegetariër, dus je mag alles bestellen als het maar geen vlees is. En uh, nou ja, dat, dat vond ze ook al een beetje raar. Maar we hadden echt een geweldige dag. En toen vroeg ze na, na de lunch, wat wil je doen? En toen zei ik niks. En toen zei ze, oh ja, ja, het is de, dag van de, of de week van het toeval. Dus zij heeft mij gewoon meegenomen door Leuven. En, um, het is ook wel lekker makkelijk, hè? Ja, het is... Ja, het is want gewoon... je hoeft helemaal niet na te nee. denken. Nee. Ook als je in een café bent en dan vragen ze, wat wil je drinken? En dan zeg ik, nou, doe maar wat. En dan krijg je opeens, uh, s ochtends, krijg je een glaasje pastis, Wat me dus overkomen is. <laughs> nou, het is nou, dat heel dat erg, erg leuk. En ik heb verder heb ik mensen gevolgd in de supermarkt. Uh, heb ik ook altijd al willen doen. Mensen, ik kijk altijd bij de, uh, bij de kassa wat ze in hun car hebben. En nu heb ik gewoon twee willekeurige mensen gevolgd. En alles wat zij pakten, deed ik ook in mijn car. <laughs> Uh, zodat ik opeens een, een uh, ijskast vol met uh, blikjes Hertog-Jan-bier had. En uh, een heleboel zakken chips en uh, flessen frisdrank. En, uh, dat nou ja, vond iedereen bij mij thuis ook heel erg leuk. Ja. Ja, niet echt, dus. <laughs> ja, zij vond het heel leuk. Okay. En ik ook. Mijn vriend deed de ijskast open. en Die zei: Hé, hey, wat leuk. Hij staat helemaal vol met bier. Dat ja. staat hier nooit. Nou, zei Masje net: lekker makkelijk. En dat ja. denk ik eigenlijk ook. Want je probeert meestal je leven een soort betekenis te geven. Dat doe je door er een soort regie ja. over te voeren: van ik moet dit doen, want dan. Ja. Uh, doe ik iets waardevols, ja. zeg maar. En dat heb jij voor een week ja. in ieder geval weggegooid. Ja, eigenlijk is het andersom. Juist de routine maakt je leven heel erg makkelijk. Uh, het feit dat je niet hoeft na te denken als je ochtends je tanden poets. Dat, dus dat je, is de automatische piloot. Ja, op de automatische piloot. Ik heb een tijdje geleden ook geleerd, uh, ik was een boek aan het lezen over hoe je je huis moet schoonmaken. <lacht> en daar stond in dat je zoveel mogelijk routine daarin moet brengen. Zodat je er niet meer over nadenkt. En zodat je niet eens merkt dat je het doet. Dus gedachteloos stofzuigen, daar ben ik nu aan het aan nee, werken. maar dat snap ik wel. Dat zijn ook van die dingen die niet een betekenis aan je leven geven, vind ik. En maar dat maakt het, dus die routine maakt het juist heel makkelijk. En die routine loslaten. Uh, het is natuurlijk heel makkelijk om je mee te laten nemen... door iemand in Leuven. Dat is heel leuk. Maar het is niet makkelijk. Vooral ook als je er een artikel over gaat schrijven. Zeker, dat je ervoor He, dat betaald krijgt. Wel eens. Ja, het maakt het nog leuker. Ja, ja. ja. Maar je vertelde dus dat het allemaal hartstikke leuk was... Uh, uh, na deze ervaringen. Maar um, uh, hoe komt dat, dat het allemaal zo leuk is dan? Nou, het, uh, als routine ook gelukkig maakt. Ja, nou, je hersenen zijn echt uh, fenomenaal knap. Die gaan gelijk een stofje aanmaken omdat je als je uh, in een vreemde omgeving bent. En er gebeuren onverwachte dingen. Moet je zo snel mogelijk leren wat je, hoe die omgeving in elkaar zit. Dus je lichaam maakt uh, meer dopamine aan. Waardoor je leervermogen toeneemt. Je waarneming verscherpt. Zodat je sneller snapt hoe iets in elkaar zit. En dat is nodig als je een nieuwe baan hebt. Of als je in een gevaarlijke situatie bent. Of uh, een nieuw, nieuw huis hebt of zo. Maar... Uh, dat stofje wordt ook aangemaakt op het moment... dat je een andere route opeens naar huis fietst. Dat je opeens toch hmm. andere dingen gaat zien. En als je dat een week lang doet... Voelt het, ja, het? Het is een soort rare, euforische staat waar je Alsof in. Alsof je komt. high bent. Ja, ja. Ja. Zeg je, als je het een week lang doet, maar hoe, hoe leef je nu dan? Ja, nu leef ik weer in een totaal saaie routine. Waarom? Waarvan alleen dit dan het hoogtepunt van nee. mijn week is. Dat je hier mag zitten. Dat ik hier Hem, mag zitten ja. Maar waarom leef je nee. weer zo als je zo overtuigd bent ja. dat het andere ja. meer nou, opwindend deze, is? Uh, ja, deze ook een heel groot onderzoek geweest naar uh, mensen die op deze manier moesten leven. En het blijkt dat als je dat. Uh, heel lang doet, dat het effect ook weer weg hebt. Oh, dan is ook het toeval kiezen routine. Uh, zelfs het toeval kiezen wordt routine. Ja. Het maakt het eigenlijk het meest gelukkige als je het in een week één dag doet. En oh, ja. niet vijf dagen lang zoals ik het heb gedaan. Ik ja. had de nou, ja. lijkt het me ook een beetje lastig... om dat helemaal van het toeval af te laten hangen. Nou, dat doe ik soms wel. <lacht> <lacht> maar is iedereen er geschikt voor? Nee. Er zijn, uh, nou, eigenlijk, nee. Uh, het, het werkt voor iedereen... Alleen sommige mensen vinden het leuker dan andere mensen. Er zijn vijf. Uh, je kan zeg maar, er zijn allerlei theorieën over persoonlijkheden. En de belangrijkste zijn eigenlijk dat je een persoonlijkheid op vijf basisprincipes kan uh, beoordelen. En één daarvan is in hoeverre je open staat voor nieuwe ervaringen. Mensen kunnen daar hoog op scoren of laag. Als je, ik score daar altijd al hoog op. Ik ben dol op nieuwe ervaringen. Maar er zijn mensen die worden juist heel erg gelukkig... van altijd maar hetzelfde. Elke dag dezelfde dingen doen, dezelfde route rijden. En, zo. en die worden een beetje angstig... als het opeens afwijkt van de routine. Als ze niet voor de zeventiende keer... in een all-inclusive in de Algarve terecht kunnen. En dan als die volgeboekt is, worden ze zenuwachtig. En, en dat valt niet samen met de geluks- en pechvogels. Nee. Dat... dat... Nee, dat is, weer, dat is weer wat anders. Ik zal nog heel even dit afmaken. Want als je namelijk uh, uh, niet zo open staat voor nieuwe ervaringen... ben je niet snel genegen om dit te doen. Maar is het wel belangrijk om te doen. Want als je het doet, dan heb je zelf een soort gelukservaring. Je, krijgt weer an je leert andere dingen. Alleen moet je de veranderingen misschien niet te groot maken. En over de geluks- en pechvogels... dat is uh, uh, Richard Wiseman, uh, die Engelse psycholoog... bestudeert ze al uh, uh -huh. tien jaar, geloof ik. En echt duizenden pechvogels en duizenden geluksvogels... die uh, nou ja, onderwerpt in allerlei leuke tests en interviews. En daaruit blijkt dat geluksvogels niet per definitie meer geluk hebben... maar ze zien het eerder omdat ze meer toeval toelaten okay. in hun leven. ze zijn minder stringent in hun uh, paadjes lopen. Ja, ja. ja. En dan ja. zie je eerder het toeval, dat er, of het geluk, dat er toch al is. Het artikel van uh, Manon Sikkel uh, staat in uh, uh, psychologie, psychologie Magazine van juni. Dat ligt nu al in de winkel. Ja. Dankjewel, we gaan het allemaal lezen. Ja. Harry Harry Lensink, misdaadjournalist. Jij uh, vergelijkt in de maand mei een actuele gebeurtenis met een historische misdaad. En... Uh, Eigenlijk wel raden over wie jij het nu gaat hebben. Dat is ja. vast die man uit Frankrijk ja, je... die nu ergens in Manhattan vast zit. Ik kon er niet omheen. <laughs> nee, ja, god, het uh, was voor mij ook wel een voor de hand liggende gedachte. Ik, uh, ik zag hem deze week voor de rechter verschijnen in New York. Ik las over uh, de gevangenis waar hij in heeft gezeten. En toen moest ik denken aan, uh, aan mensen die ik de afgelopen jaren in mijn vak heb ontmoet. En daar zaten toch wel een aantal types tussen. Die uh, ook van de een op andere dag met, uh, aan de verkeerde kant van de wet stonden. Niet, niet de standaard misdadiger nee. die voor Galgenrad is opgegroeid... en op zijn dertiende al het eerste weekje in de cel heeft gezeten. Maar mensen die uh, ja, tot uh, weet ik veel, hun veertigste of vijftigste een nette baan hadden... Uh, veel aanzien uh, genoten en een dag later uh, uh, tussen vier muren zaten... en eigenlijk niet goed begrepen wat er overkwam. Het zijn ook mensen die vrijgesproken zijn uiteindelijk... maar die wel dat hele traject hebben doorgemaakt... Lopen. Ik ga niet hier stellen natuurlijk, dat Strauss-Kaan vrijgesproken gaat worden, maar als ik het heb over uh, bijvoorbeeld Helene de Waal, uh, dat is een dame die uh, bij de AIVD heeft gewerkt, jarenlang daar uh, uh, een, een geziene uh, uh, werkkracht was, uh, maar ineens werd verdacht van het lekken van staatsgeheimen naar de Telegraaf. Uh, ze is toen uh, gearresteerd uh, nadat ze op haar werk binnenkwam, in de cel gezet. Ze heeft daar een boek over geschreven. Uh, ze is uiteindelijk niet veroordeeld. Uh, het openbaar ministerie is niet ontvankelijk uh, verklaard. Maar daar komt nog wel een hoger beroep. Maar die vrouw, en ik ben ervan overtuigd dat ze onschuldig is... die, die, ja, die heeft precies opgeschreven hoe dat dan is als je als je, uh, je vrienden verliest... als je uh, je baan verliest, als je... Uh, als, als collega's geen contact meer met je op mogen nemen. Als, uh, uh, als er niet eens. Nou, dat er ja. niet één kleine, kleine steunbetuiging komt. Mm -hmm. En nu zit ze in een arbeidsrechtelijke procedure met haar werkgever. En uh, nou, het is duidelijk dat ze, uh, dat ze niet. Uh, uh, meer bij de overheid zou kunnen werken. Dat, dat is zeker. Uh, ze woont in een huis waarvan ze waarschijnlijk straks... de hypotheek niet meer kan opbrengen. Uh, nou, dat maar, zijn gedachten die, die bij mij opkomen als ik, maar, als ik iemand... Wat wil je hiermee zeggen? Nou, ik, je, wil je... zeggen je... Ja? Nou, ik wil ermee zeggen dat uh, die, die Helene Waal... dat heeft groot in de krant gestaan. Ja. Uh, dat, dat geldt voor meer. Ik, uh -huh. ik kan er zo vijf, zes andere verhalen noemen. En dat, dat hele verhaal... wat ik ermee wil zeggen is eigenlijk dat op het moment dat je dat overkomt krijg je je straf al. En dan okay. heeft er nog geen rechter zich uitgesproken... of je wel of niet schuldig bent. En uh, Jan Swinkels, wij liepen hier samen uh, ja. naar de studio en te zeggen... Uh, ik begrijp die veroordeling wel, want het zijn gewoon jaloerse uh, rechters. die uh... Leg eens even uit. Nou ja, wat, wat ik in dit geval denk, dat zie je vaak in Amerika... dat het niet gaat om het leed wat die vrouw is aangedaan. Dat dat gevraagd, gestraft. Of, uh, dat, maar dat mannen vinden dat zo'n man de regels van wat mannen niet horen te doen... Ik denk, ja, dat wordt, wordt zo vreselijk, ja, je wordt zo te kijk gezet. Hè? Dat, dat mm -hmm. is, is dat dan nog wel in verhouding met hetgeen die heeft gedaan? Nou ja, goed, je ziet dat vaak in Amerika seksuele dingen, drugsgebruik... worden zo gigantisch afgestraft. En je weet, het land heeft de grootste seksuele misdaad... hoeveelheid die er is. Uh, dat werkt dus allemaal contra. Dat, dat is... Dat werkt Vreemd dus. land, ja. Het zijn hele Puritijnse mensen, hè? Oké. Okay. ja. Goed. We gaan naar muziek. Ja. Ja, hij heeft er zo'n tien jaar aan gewerkt en afgelopen week was het zover. Het album Until Grass van Theo Siebe is deze week uitgekomen. En in Pavlov speelt hij samen met Judith Kohlen op viool het titelnummer Theo Siebe Until Grass. there day Judith Kolen en uh, luisteraars uit Arnhem en de omgeving opgelet, volgende week donderdag aanstaande, donderdag 26 mei, spelen ze in Your Living Room, in Arnhem dus. En uh, voor andere optredens even kijken naar Theo Sieben, met een S, sieben.com. Terwijl in China onder luid applaus werd voorkomen... dat een vrouw naar haar bruidjurk uit het raam sprong... hebben de Zwitsers juist deze week uh, een verbod op hulp bij zelfdoding afgewezen. Bij ons in de studio Jan Swinkels, psychiater en Marieke Boomsma... die twee keer geprobeerd heeft een einde aan haar leven te maken. Even die Zwitsers, uh, want die vinden dus dat je het recht hebt te kiezen... wanneer en hoe je sterft. Wat vindt u daarvan, Jan Swinkels? Ja, wat vind ik daarvan? Dat is natuurlijk. Uh, ik ben dat daar niet mee eens... Nee. Waarom niet? Maar, nou ja, omdat. Marieke had het misschien zo meteen zelf al vertellen: dat is niet een vrije keus. Je, Marike, kunt, je wat... kiest iets wat je, wat je. Hoe kan je nou? Je weet niet wat dood is, meestal een je voor pijn of een je voor help. Dat er is iets waar mensen van af willen, iets waar ze aan willen. En dat je dat vrijstelt, is wel typisch een beetje van onze samenleving. Maar ik vind dat je ja, als psychiater wat ik daarvan gezien heb, uh, ja. ik... Ik ben onthutst, maar ja, democratie kan soms tot vreemde dingen leiden. En dat wil niet zeggen, overigens, dat de meerderheid altijd gelijk heeft. Hè? Maar dat betekent misschien ook dat u eigenlijk wil zeggen... Uh, dat, als er, dat, er, dat het altijd op te lossen is. Niet altijd, maar vaak wel. Marike, wat vind jij ervan? Vind jij dat, dat mensen het recht hebben wanneer en hoe je sterft? Um, zoals ik dat artikel heb gelezen, ben ik ook zeker het er niet mee eens... Um... Inderdaad, zoals Jan zegt, dat um, ten eerste is het ook een heel impulsief iets. Ik, ik, uh, op de dag zelf uh, bedacht ik eigenlijk dat ik het uh, zou gaan doen. En uh, ik denk dat je, als je met dat soort gedachten loopt... wil je heel graag hulp en wil je daaruit. En uh, voel je je zo machteloos steeds met dat gevoel waarmee je loopt. En soms is dat voor sommige mensen al maanden, misschien zelfs al jaren... dat je denkt van ja wat is dan de manier om daaruit te komen? En dan zie je geen uitweg meer. En uh, denk je dat dat de uitweg is... maar je weet inderdaad helemaal niet waarvoor je kiest. Nee. Het gaat ook over de vrije wil, hè? Of die bestaat. Ja. Nou, Daar geloof ik nog wel in, maar het is niet meer zo groot als vroeger. Dus is, er is nog wel een stukje vrijheid... maar we zijn voor een groot deel bepaald in ons brein wie we zijn... En uh, ja, dat kan door samenloop van omstandigheden... kunnen mensen enorm suicidaal worden. En dat zal dan maar je dochter zijn, of je kind, of je man. En een piepje anders. Dus zo'n volksreferendum waar mensen zeggen... ja, dat moeten mensen toch zelf weten. Ja, ik vind dat... Volks en vrienden ben ik niet zo uh, voor. Maar wanneer is die vrije willen dan uitgeschakeld? Want je zegt, ik geloof er maar beperkt in. Nou ja, dat, het is... Maar Rikke doet alsof ze op dat moment eigenlijk... Nou, ze weet het dan niet op zo'n moment en zoekt dan hulp. en ze zegt van, ja, ik denk dat ik dat... Of ik wil dat eigenlijk en dat is al fijn dat ze hulp zoekt. Sommige mensen doen dat niet. En het is, ze moet wel bedenken, het zijn 1600 doden. Het is twee keer zoveel als in het verkeer. Ja. Bedoel, het, is, uh, het is niet niks wat er in Nederland gebeurt. En dan hebben we het nog niet over die 45.000 of 50.000 mensen. die dan ook nog eens een keer. Uh, en onder... dingen doen waar ze niks. Waar, althans waar ze dan een poging doen. zonder dat er overigens uh, iets van bekend wordt. Hè? En onder 20 jaar is het doodsoorzaak nummer 2. Ja. Uh, ja. Niet 20-jarigen, maar ja. onder de leeftijd van 20. Onder de leeftijd van 20 jaar. Jonge mensen, ja. En dat is natuurlijk omdat die vaak in die ontwikkeling van dat brein ook. van hoe ze dat moeten dat doen allemaal. Ja. zo overspoeld worden door allerlei dingen. kunnen overspoeld worden door emoties. Ja, dat ze dat, uh, dat ze dat gaan doen. Ja. Marieke, um, waarom wil jij dood? Um, ja, dat is lastig uit te leggen, denk ik. Wat echt de reden daarvoor was. Ik, um, als kind had ik eigenlijk al heel erg de vraag van waarom leef ik. Eigenlijk heel jong al toen ik vijf, zes jaar was. Jeetje. En dat is wel heel vroeg ja. als ik uh, daar nu ook op terugkijk. Um, ook in mijn puurteit kwam dat terug. Ik kwam dat gevoel van uh, niet meer willen leven heel sterk terug. Um... Maar waarom dan? Um, nou, ik zeg altijd, zo kijk ik er nu tegenaan, dat ik eigenlijk niet goed geleerd heb hoe ik moet leven. Ja. Um, en dat klinkt misschien een beetje gek, want ik was er al die tijd. Maar ik was er al die tijd en ik was er ook niet. Hoe leefde je dan toen je vijf, zes was? Um, al heel erg in mijn hoofd nadenken over de dingen, uh, de zin van dingen zien. Um, ja. Nou, ja, wel als kind al heel uh, levensbewust. Ja. En uh, dat, het zorgde voor heel veel vragen waar ik geen antwoord op kreeg. En die maar, krijg je ook maar, niet maar ben van je veranderen. er somber van? Ja, ik weet, ja ik, als, als kind was ik al heel, heel somber, ja. Het brein, ons brein is ingesteld op bedrog, hè? Zelfbedrog. Dat is ook om, om zelfbehoud te hebben. Dat je veel dingen niet ziet. Uh -huh. En kinderen moeten dat allemaal nog leren. Hè? Dat, dat is, en sommige mensen, zoals Marike, zo zijn er wel meer, die de werkelijkheid zo scherp zien hè, dat dat als het ware zich nestelt hè, in je hoofd. Hè? En dan blijft bijvoorbeeld de zelfmoord of dat soort dingen. Waarom leef ik eigenlijk? Ja. Dat is ook een hele dus belangrijke je... vraag, natuurlijk. Waarom leven we eigenlijk? Wat is ja. het voor zin? Maar hield jij die vragen bij jezelf, Marike? Of kon je er wel over praten thuis? Nee, nee ik sprak die vragen nooit uit. Nee, ja. ik dacht ze alleen. Hmm. Maar ik kreeg daar, ook niet de antwoorden van de mensen om me heen. Nee, als die antwoorden het. er waren geweest, dan had ik ze opgepikt. Dingen. Ja, maar maar... De, de, de, de levenskunst, de kunst om te leven, is Precies. vaak juist om. De kunst om niet over dingen na te denken. Waarom leef je? Waarom is leven, ja, het leven is zoals het is? En maar, helemaal als kind. Maar Marieke, je moet toch een, een opvallend meisje, een opvallend kind zijn geweest. Beetje in zichzelf gekeerd, stel ik me zo voor? Of deed je wel allemaal vrolijk zogenaamd mee? Um, mijn eerste kinderjaren was ik wel een vrij vrolijk kind. Um, later vervlakte dat. Ja. En, uh, en niemand dacht... Moet je toch eens met die Marieke gaan praten? Want... Nee, er was niemand in mijn omgeving die dacht van daar moet hulp bij komen. Hoe eenzaam was dat? Uh, heel eenzaam, ja. En je ouders? Um, nou ja, mijn moeder die heeft dan wel eens gezegd... van, uh, ik zag wel dat, dat dat veranderde. Ik zag wel dat je op een duur een wat zonder kind werd. Maar er werd niks mee gedaan. Nee. En dan opeens komt die dag dat je, ja, dat je uh, er een eind aan wil maken, eigenlijk. Dat is, daar is wel wat aan vooraf gegaan. Um, daar is vier maanden ziekte, heftige ziekte van mijn moeder aan vooraf gegaan. Het overlijden van mijn moeder. En... Um, een week na het overlijden van mijn moeder heb ik mijn eerste zelfmoordpoging. En hoe oud was je toen? 24. Hoe heb je dat uh, geprobeerd? Uh, met veel uh, medicijnen door elkaar en uh, drank. Ah, ah, denk je achteraf, uh, mensen die goed opgelet hadden... hadden dat wel kunnen zien, dat ik zo'n stap ging zetten? Of is dat eigenlijk... Nee, kan ik, kan ik niet zeggen. Ik denk dat ik dat ook wel heel goed uh, camoufleerde. Ik deed gewoon mijn ding. Uh, ik was er die hele uh, ziekteperiode van mijn moeder, was ik er. Ik werkte daarnaast nog. Ik, ik deed gewoon mijn ding. Oh ja. En ik denk niet dat dat uh, zichtbaar was voor mijn omgeving. Jans Winkels, is dat, is dat vaak zo? Dat, dat we dat niet zien aankomen? Nou ja, onze samenleving ziet het niet. Ja, maar mensen... samenleven vind ik zo'n nou ja, groot nou, God, woord. Nou, mensen... ik, ik denk dan echt aan nou, de vrienden en familie van Marie. Nee, ja, ze zien misschien wel wat, maar het is niet gebruikelijk... binnen zoals wij leven, dat dit soort dingen geadresseerd worden. Er wordt in, in een lagere school of in een klas... toch niet nagedacht over de zin van het leven. Kom je daar nog bij? Of deugden of andere dingen, zoals Aristoteles dat vroeger allemaal vertelde... die, moest, die moeten geleerd worden aan kinderen. Mm Hoe -hmm. nou helemaal niet... Als het kind vreemd kijkt, dan komt er een hulpverlener bij. Nou ja, als hij niet met, matcht, dan zegt ze helemaal niks. Maar ik vind het op zich... Uh, ja, het, het is zo jammer dat er niet in, een gegeven moment in de klas over gepraat is. Want het idee wat ze had van ja, waarom leef ik... is een hele ja, zinnige vraag. Zeker. En, de, en, en, we, en we doen in deze doen? samenleving alsof de dood niet bestaat. Dat bedoel ik ook met dat bedrog. We, we, we, we denken dat niemand doodgaat. We houden het ook ver van ons weg. Dat is ook een overlevingsstrategie. Een levenskunst. Waar de, waar de Grieken bijvoorbeeld ook patent op hadden. Hoe je dat moet doen. Maar ja, sommige mensen die, ja, die hebben dat, zijn vaak intelligente mensen. Dat is wel, om even te vermelden. Mensen met een hoge intelligentie. En hoge gevoeligheid. Dat ja. gaf ze in het begin ja. van het programma ja. al aan. Hè? Dus mensen maar... die een hele hoge intelligentie. Ik heb zelf ook iemand in behandeling. Die, die al van vroeger aan. briljante jongen. Ja. Ja, maar ja, die moet de levenskunst leren. Maar Hij als Marieke nou leven. bij je komt en zegt, wat is de zin van mijn leven? Wat moet je een meisje van zes daarop antwoorden? Ja, nou ja, die zin van het leven is op zich niet, is er niet. Hè? Nee, dus dat zijn de meeste mensen... Dat is geen vrolijk die... antwoord dus. Nou, dat weet ik niet of dat een geen vrolijk antwoord is. Het leven moet gewoon geleefd worden. Sommige ja. dingen, die kun je niet vragen. Je, kunt vragen. je kunt wel vragen. Mensen hebben dat wel, maar het is ook de kunst om... Daar aan niet aan te denken. Dat klinkt een beetje vreemd uit de mond van een psychiater. Maar het is niet zo dat we over, maar overal ons allemaal van alles bewust moeten zijn. Helemaal niet. Ons brein is juist heel erg ingesteld. Dat we, 99% zijn ons helemaal niet van bewust. Dat is ook wel... En dan zou het Marieke geholpen hebben als we hadden gezegd, het leven heeft helemaal geen zin. Dat is ook juist nou ja, fijn. Je moet lachen, Marika. Ja, het leven. Dat, je? het leven moet geleefd worden, bijvoorbeeld. Nou, ik, ik geef maar een voorbeeld. Ja. Waarom moest je lachen? Ja, ik, ik weet niet wat dat met mij als kind had gedaan, als dat wat tegen mij was gezegd. Nou, maar dat uh, kan je natuurlijk niet meer zeggen. Nee. Maar... Maar het was wel serieus genomen, had je hier wel gehoord. Want veel, veel mensen hebben. En er zijn natuurlijk ontzettend veel filosofen en mensen die erover nagedacht hebben. Wat is de zin van het leven? Niemand is daar nog uit. Behalve dat het leven aan zich. wil zeggen, ja, omdat je leeft, ja, er zijn heel wat Oosterse filosofen waar het aan gevraagd is. Hè? Nou, uiteindelijk komen ze dan met antwoord als kippensoep, wat uitgeeft. Ja, we weten het gewoon niet. <lacht> nee. hè? En hoe, hoe is dat nou voor jou, Briek? Heb je, heb je nu dan? Uh, een formulering voor de zin van het leven? Um, ik weet nu wel... Dus de levenskunst, dat, uh, die heb ik wel wat meer geleerd, ja. Dat is voor mij vooral uh, per dag leven, per moment. Uh, het nu. Ja. Eigenlijk is dat het allerbelangrijkste. Ja. En al die vragen eromheen en de problemen eromheen... die ik soms denk dat ik die heb... Ja, die zijn er voor mij heel vaak in het nu niet... als ik aan mezelf vraag, van, heb ik nu een probleem? Dan is dat heel vaak het antwoord nee. Dus ja. de kunst van in het nu zijn. Ja. Maar Jan Swinkels, ik begrijp dat je eigenlijk zou willen... dat uh, over dit soort thema's er op scholen gesproken wordt... Ja. Of, of moeten we er nog op andere... Nee, nou, nou, ik, ik denk dat ik, ik ben zelf nogal een aanhanger van de, van de Griekse school, zou ik maar zeggen. Hè? Dat en, leg even uit. Dat, dat, nou, dat is waar mensen dus bewust worden gemaakt van levensvragen, van zindingen, van deugden. Hè? Dat ja. die dingen die belangrijk zijn. En die zijn namelijk, die worden die zijn niet maar voor een klein stukje aangeboren. Die moet je leren en die moet je onderhouden. Bijvoorbeeld zelfbeheersing. Noem eens een thema. Hè? Nou, we hadden net over die meneer... Uh, we zullen zijn naam niet meer uitspreken. De, minister, ja, ja, de vraag is, ja, is natuurlijk of hij in staat is geweest. Of die zich op dat gebied heeft kunnen beheersen bijvoorbeeld. Moeten mensen leren? We moeten allemaal ons voortdurend beheersen. Nou, dat moet je bewust zijn. Dat kun je kinderen leren. Maar ook volwassenen oefenen. Nou ja, zo'n blad als psychologie magazine heeft het daar vaak over. Dit soort thema's van hoe, hoe moet je leven? En ik denk levenskunst heeft ook wel iets te maken met het feit... dat je niet altijd maar overal over moet nadenken. Hè, en altijd maar weer moet zoeken, wat zit daar dan alweer achter? Ja, het leven is ook gewoon om geleefd te worden, om gewoon maar eens te doen. Ja. Of eh, zomaar is iets, ja, iets totaal anders te doen, zoals in net een mooi voorbeeld had, was, is gegeven. En dat op zich is eigenlijk al voldoende. Ja, de meeste mensen zijn veel te strak geschroefd, noem ik dat. Ja, die zijn, zitten zo vast in hoe dingen allemaal moeten. En, en, en, en, en het moet ordelijk, het moet zus, het moet zo. Dan denk ik, ja, hoezo? Ja, en dan moet je dat soms een beetje los van maken. En dan, uh, is nou, meisje, of juist niet. Of als, juist andersom. Als het, als het kamermeisje voorbij komt. Dan niet dat je dat. Nee, dat, nee dan moet je een beetje geschroefd zijn. <laughs> ah, nee, maar de, meneer, de, die wezen meneer is ook niet zo strak geschroefd. Nee, dat maar niet. Maar Marieke nou, zat heel erg te knikken toen jij het over strak geschroefd had. Ja. Hoe was dat voor jou? Nou, ik, ik had dat ook wel heel erg. Ik had dat met school, met mijn studie. Ja, alles uh, moest op een bepaalde manier. Was, er was niet veel flexibels aan. Nee. nee. Ja, Daar ben ik nu wel heel anders in. Rikke, jij hebt op een gegeven moment... Uh, want de, de poging, de eerste poging is mislukt. Uh, mm -hmm. Je hebt daarna uh, nog een keer een poging gedaan. Ook niet gelukt, Want anders zat je hier natuurlijk niet. Um, maar je hebt ook hulp gezocht. Dus uiteindelijk heb je wel iemand gevonden... bij wie je je verhaal kwijt kon. Waar heb je... Wie heeft je geholpen? Het uh, zijn meerdere mensen. Natuurlijk, uh, als je in het ziekenhuis komt te liggen... dan komt er sowieso een psychiater langs om te kijken... Uh, hoe het met je gaat. Dus dan wordt er sowieso wel iets in gang gezet. Um, ik ben een periode opgenomen geweest um, om tot rust te komen. En terwijl ik opgenomen was, kwam ik, uh, kreeg ik te horen over de website 1 in 3 online. Ja. En uh, ben ik daar toch eens op gaan kijken. En ik vond dat wel interessant en en dat is een, een website waar mensen uh, hulp kunnen krijgen... als ze uh, ja. met, met de vraag ja. spelen van... Uh, 7,5, 24 eind... uur uh, per dag. Ja. ja. Ja, dus daar ben ik heen gegaan op het moment dat ik mij uh, heel vervelend voelde. En ook heel erg die gedachten had. En ben daar een gesprek aan gegaan. En merkte dat ik daar uh, mijn hele verhaal wel kwijt kon. Maar hoe gaat dat? Je belt op? Nee, je gaat naar de website en... Uh, uh, je kunt daar dan uh, een chatgesprek uh, krijgen... met een psycholoog, hulpverleners. Mm -hmm. En uh, ja, dan kun je je verhaal kwijt... op het moment dat het gewoon heel zwaar is. En dat heeft jou uh, in ieder geval zo ver geholpen dat je dacht... dat gaan we maar eens niet uitvoeren, die zelfmoord. Nou, het was in, uh, in eerste instantie heel fijn... dat ik gewoon mijn verhaal daar kon doen en dat daar geen... Uh, veroordeling op lag. Dus um, datgene wat ik niet durfde in mijn omgeving... Te, de mensen te vertellen en wat, wat voor gedachten ik liep. Omdat je ik... bang was veroordeeld te worden eigenlijk. Ja, ook. En ja. je krijgt dan toch vaak de reactie van... kijk eens wat je hebt en ja. wees wat tevredener. En dat was juist wat ik absoluut niet aan kon horen. Want daar zat hem het helemaal niet in. En waar zat het dan wel in? Onmacht. Inderdaad, gewoon niet meer weten hoe ik, hoe de, hoe ik verder moest met mijn leven. Ja. En dat zat hem niet in ontevredenheid, dat zat hem in uh, het gewoon niet weten hoe het nog te doen. Ja. En, en uh, je, niet kunnen leven eigenlijk? Ja, gewoon, ja. alsmaar willen weten hoe je moet leven. Ja, wie, ik weet ook niet hoe ik moet leven. Heb je wel zelf alles over, naar, hoe moet je leven? Als je dat je afvraagt. Als iemand dat begint af te vragen, dan is dat natuurlijk al een probleem. Want jij, ja, normaal leven mensen gewoon. Hè? En dat was bij jou natuurlijk ook zo. En dat, dat kan me wel iets bij voorstellen. En dan moet je vooral iemand hebben die niet veroordelend is. Die gewoon luistert en zegt van, nou ja, goed, En probeert dan, ja, goed. Nou heeft, ik weet niet, heeft deze overregering dat ook. Maar de vorige regering heeft gezegd dat het aantal zelfmoorden moet met 5% omlaag. Ja ik hoop niet dat op... deze regering dat gaat zeggen. Weet nee, <laughs> nee, maar hoe zouden ze dat moeten bewerkstelligen? Nou ja, kijk, er zijn natuurlijk bij bij als je als je zo'n plan hebt, hè, dan, dan moet je ook de gelegenheid hebben. Het zit vaak wel in je hoofd, hè? Maar plotseling ga je, denk je gaat het nu doen. En als je dan ergens een treinovergang hebt of een, of de, je, je kunt hem, nou, dat wordt tegenwoordig allemaal beveiligd, hè. Ja, er is dus deze week juist het, weer ja, onderzoek over gepubliceerd. Ja, ja. Neemt het dus af. Neemt het dus gewoon af. Als je dus even kunt nadenken, als je een uur... Want het is wel een heel gedoe dan, als je over al die hekken moet gaan klimmen. Ja. Ja. Hè, dan, dan, dan begint er toch iets te dagen. Hè. Iedereen kent het verhaal van de man in Parijs... Hè, die naar de scène ging om zelfmoord te plegen. Komt een vriend tegen. Begint een heel verhaal tegen hem. Ze gaat mee naar de kroeg en dacht... S avonds dacht hij om een uur of tien... wat was ik ook weer van plan vandaag. Dus dat geeft goed aan. Dat wil niet zeggen dat het niet een serieuze poging was. Hè? Nee, nee. Pas op. Maar dat, dat je dus gedachten moet afleiden. Het is zo gefocust op dat idee van... Ja, ik dat doen. en dat lees Ik heb in dat boek hè, wat ik heb daarover heb geschreven met Monique Janssen ook 15 mensen geïnterviewd die het overleefd hebben. Dus ja. dan Ik noem even de titel, een tweede leven. Een tweede leven, ja. Is, uh, mensen die bijvoorbeeld van een brug springen... Uh, en dan rijdt er net een auto met een takkenbos eronder door. Hey? <lacht> ja, nou ja, dat soort toeval. Nee, maar dus dat, en dat, die mensen die dus later dus weer gaan praten. En dan zie je dat ze dat ze een soort... In een soort toestand komen, een soort bewustzijnsvernauwing. Van ja, je, je gaat dat doen en je denkt niet meer aan je kinderen, je familie, je nee. lees, alles is weg. Die foto waar wij het straks ja. over hadden: ja, he, die, die Chinese die... bruid die afgewezen werd op het ja. nippertje door haar aanstaande bruidegom, die uit het raam springt. En dan zie je die buren haar aan de sluier een jurk trekken. Ja. Ik denk dat ze nu blij is dat ze ja. tegengehouden is. Verlies van ere is een van de belangrijkste redenen he, in om, China. Nou, ook, in, ook bij ons hoor. Oké. Okay. Mag even kort, Marie, hoe gaat het nu met jou? Het gaat nu stukken beter, gelukkig. Dat zou ja, goed. Ja. Ja. En ben je Absoluut. nog wel eens bang dat het misschien mis zou kunnen gaan? Dat je weer in een neerwaartse spiraal terechtkomt? Die angst heb ik wel uh, lang gehad, maar die wordt steeds minder. Omdat ik wel steeds beter weet hoe ik uh, vanuit het dal weer op de berg kan komen. En de dalen en de bergen, die blijven dus. Uh, ja, ja. Leven. En dat is het leven. Ja. Ja. Maar nu weet je dat. Ja. Ja, nu weet je, zo is dat leven. Dat moet ik ja. accepteren. Ja. Ja, ik denk dat dat een heel stuk in de acceptatie zit, zeker. Ja. ja. Nou, uh, hartelijk dank, Marike. Hartelijk dank ook Jan <laughs> Swinkels, Manon Sikkel en uh, Harry Lensik. Die is er volgende week weer. Uh, tot zover dus Pavlov op deze prachtige 21e mei. Luisteraar, en als je wilt reageren op alles wat hier besproken is... u kunt even mailen, pavlovradio.ntr.nl. Straks langs de lijn. En Wij zijn er volgende week weer. Heel graag. Tot dan. Dag. NTR. Informatie, educatie en cultuur. Ik stel u voor huisarts Jan Nikkels. De dokter is boos en verdrietig. En zijn Volkswagenbus, die rijdt op.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 Eindelijk een venster waar je met je vingers aan mag zitten. Dat is pas handig. Nu bij Belisol een iPad-cadeau bij aanschaf van kozijnen en deuren. Ontdek de voorwaarden tijdens de Belisol-actiedagen van 16 tot 28 mei. Belisol. Kozijnen en deuren in kunststof, aluminium en hout. De expertise van Belisol gaat een leven lang mee. Meer info op Belisol.com. U bent ondernemer en geen nerd. U wilt een website, maar geen cursus-internet. U wilt gemak en geen digitaal gedoe.